Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte die overdraagbaar is op pluimvee en andere vogelsoorten. In zeer zeldzame gevallen raken mensen besmet met het virus. Vorig jaar werd er op verschillende pluimveebedrijven vogelgriep geconstateerd, onder meer op de Veluwe en in Zeeland en Flevoland. VN-chef Ban Ki-moon heeft de bommaanslagen in de Syrische hoofdstad Damascus veroordeeld. Bij de aanslagen met autobommen kwamen gisteren zeker 27 mensen om het leven en raakten 140 mensen gewond.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 In eerste instantie werd gedacht dat de jongen onwel was geworden, maar later bleek dat hij was neergestoken. Hij werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. De politie heeft een 15-jarige verdachte uit zwaag opgepakt. Over de toedracht van de steekpartij in Hoorn is nog niets bekend. In New York is een poging om weer een Occupy-kamp op te zetten mislukt. Een paar honderd betogers hielden een protesttocht door de stad en probeerden daarna het Zuccotti Park opnieuw te bezetten. Maar de politie heeft dit voorkomen. Het Park ligt vlakbij Wall Street... en was een half jaar geleden het startpunt van de wereldwijde golf van protesten... tegen de uitwassen van het kapitalisme. In november werd het tentenkamp in het New Yorkse park... op verzoek van de eigenaren ontruimd. Het park is geen eigendom van de stad, maar wel voor iedereen toegankelijk. De Occupy-beweging in New York zegt dat er nu opnieuw protesten worden georganiseerd... maar onbekend is wat ze precies van plan zijn. Libië heeft Mauritanië gevraagd om de uitlevering van Abdullah Al-Sanussi...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 FC Eindhoven presteert dit seizoen boven verwachting... en staat in de Jubilair League op de derde plaats. Erwin Koeman heeft onder meer Feyenoord en FC Utrecht getraind. Bij die laatste club vertrok hij vorig jaar... vanwege een verschil van mening met de clubleiding over de te volgen koers. Vijfvoudig Olympisch zwemkampioen Ian Thorpe... gaat niet naar de Olympische Spelen in Londen. Bij de Australische kwalificatiewedstrijden... wist hij zich op de 100 meter vrij niet te plaatsen voor de halve finale. Hij werd 21ste... Daardoor komt hij niet in aanmerking voor een olympisch startbewijs. De 29-jarige Thorpe stopte in 2006 met de wedstrijd zwemmen. Eind vorig jaar maakte hij zijn 3. Het weer, vanochtend bewolkt met wat regen. In de middag droger en tijdelijk wat zon. Het wordt 9 graden aan de kust tot hooguit 12 in het zuidoosten. Morgen meer zon, maar bij een frisse noordwestenwind wordt het ongeveer even warm. Dit was het NOS Journaal.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 Ga naar nrc.nl proef of bel 0800 1428. Dit is het moment om hem te horen. De vogel die als enige hoog in de lucht vliegend blijft kwinkeleren. In de duinen, in het veld en hoog boven boomloze vlaktes kun je ze op mooie lentedagen zien hangen. Loop het veld in en met een beetje geluk... word je plotseling overvallen door dat prachtige getwinkeleer. Als je één keer goed naar een veldleeuwrik, want daar luisteren we naar. hebt geluisterd op een cd'tje of je smartphone of nu op de radio. Ja, dat geluid vergeet je nooit meer. Je kunt het uit duizenden herkennen. Ja, en dat is eigenlijk bijzonder, omdat die zang zo verschrikkelijk complex is. Volgens vogelkenners als Ruud van Beuzenkom en Harvey van Diek... zelfs zo ingewikkeld dat het erg lastig is om er onderzoek naar te doen. Waar je de zang van bijvoorbeeld de Nachtegaal... prachtig kunt analyseren en onderzoeken. Is het ontrafelen van de veldleverikzang... Een tantaleskwelling. Hij en zij, want man en vrouw zingen beide... combineert, varieert, versnelt, vertraagt en imiteert tussendoor... ook nog eens een schoolekster, graspieper en grutto. Ja, moet je je daar nou het hoofd over breken... als je op je rug in het veld ligt en van de leeuwrik geniet? Nou, niet per se, maar... Als het nou lukt om een opname te maken van een zingende veldleeuwerik... waarin u de imitatie van een weidevogel kunt ontwaren... dan horen wij dat heel graag. Stuur het ons op en dan zenden wij het uit. En bent u nou geen geluidenjager? Ja, gewoon lekker genieten met een veldleeuwerik hoog boven je hoofd mag natuurlijk ook. Het is er nu de tijd voor. Goedemorgen. Over twee dagen. Op dinsdag 20 maart geeft dan eindelijk ook de kalender het startschot voor de lente. 20 maart, ja, het is het allervroegste begin van de lente sinds 1896. Dus niet op de 21ste, zoals veel mensen denken, maar een dag eerder. Om elf minuten over half zeven smorgens al. Nou, dat werd ook wel eens tijd, dacht ik zo. En dat terwijl de Big bigbroeders hun grut al uit het ei zien kruipen en volop eieren leggen... en grutto's en mas over de grens komen, veel voorjaarsbodes dus. Maar ook Greenpeace en het vijfduizendste tuinreservaat. Dat hoort u deze ochtend allemaal bij ons. Wij zijn Menno Bentveld en Janine Abbring en tot tien uur is dit Vroege Vogels. U hoorde het vierde deel uit de 16e symfonie in G-groot... van de Spaanse communist Carlos Barguer... uitgevoerd door de London Mozart Players. Voor de volgende reportage gaan we terug in de tijd. En niet zo'n beetje ook. 240 miljoen jaar, om precies te zijn. In die tijd was het oosten van Nederland kustgebied. En daar moet toen een visetend zeereptiel hebben geleefd. De Notosaurus. In een groeve bij Winterswijk hebben paleontologen fossielen gevonden van notosaurussen. Kunstenaar Remy Bakker heeft een paar levensechte modellen gereconstrueerd... van dit oeroude reptiel, speciaal voor een tentoonstelling... die vanaf 6 april in Enschede te zien is. Rob Buiter is met hem en een paar leden van de geologische werkgroep uit Winterswijk... in de groeven gaan kijken waar de fossiele notosaurussen zijn gevonden. Die dunne rode laag, dat is de indicatie waar we zitten in het profiel... Want het is belangrijk uh, waar je dus moet zoeken in de lagen. Hè? En, en deze rode laag waar we nou tegenaan kijken, ja. dat is uh, de goede? Waar nee, we... dat is niet de goede laag, maar die moet er 70 centimeter onder zitten. En daar komen die botten vandaan. Geen 50, geen 90, nee. maar 70 centimeter onder die rode Deuze, laag. Precies. Daar worden ze gevonden. Ja. En dat is ook waar onze werkgroep heel intensief mee bezig is. Want het is altijd zo met open dagen, ook met andere dagen, met discussies. Dat is de laag waar ze induiken. Dat is de goudlaag voor de paleontologen. Ja, ja, ja, ja. Dus even kijken bij de modellen die Remy Bakker gemaakt heeft. Want normaal zien jullie dus hier eigenlijk alleen maar hele kleine skeletfragmentjes. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar ja, nou kijk je dus ineens uh, ja, tegen nou, het, uh, ja. het echte, tussen aanhalingstekens, dier aan. Ja, ja, ja. Het je ervan. Ja, prachtig. prachtig. Ja. Het is een dier van, uh, nou, hoe lang is die? Ja. Een goede meter? Een meter of zoiets. Eendertig. Ja, dat klopt wel eens dus een beetje. Kijk, de Notosaurus Winterswijk Kenzers was een van de kleinere soorten. Hè? Maar je hebt Notosaurus soorten die wel 4, wel 5 meter werden. Alleen de Notosaurus Winterswijk Kenzers was een klein, uh, kleine soort. Dennis Nieuweg staat er ook al bij te glunderen. De samenstelling van de tentoonstelling, het ja Dit worden de twee klapstukken van de tentoonstelling. Twee echte Notosaurussen. Ja, het zijn echte, als je ze hier zo in de groeven ziet, dan. Uh, nou ja. Het is natuurlijk dat er niet echt direct water in de buurt is. Maar anders dan zouden ze zo wegzwemmen. Hè? Maar het is een beetje een, een, een krokodillenkop zit eraan, hè? Ja, ja dat, dat zou je dat vermoeden. Ik als leek. Ja, daarom. Ja. Dat, dat zou je vermoeden. Maar ja, het waren toch heel andere dieren. Dus uh, eigenlijk uh, ja, beesten die eigenlijk ook niks met elkaar te maken hadden. Een hele uh, hoge staart uh, heeft hij. Ja, een, een, een uh, zwemstaart klopt. Want je ziet eigenlijk bij de meeste notosauriërs dat. Uh, ik maar zeggen, het dier eh, voornamelijk eh, met, zijn, met zijn achterpoten en met zijn staart ik maar zeggen, de zwembeweging gemaakt heeft. Hè? En eh, de flippers en de achterpoten ja, die, die werken mee om een beetje te sturen en in de diepte te komen. Etcetera. Het was gewoon echt een viseter. Dus hij zwom gewoon in, in, in, de, in de toenmalige musselkalkzee En daar jaagde hij op vissen. En omdat hij ook zo plat is. En uh, ja, dus is hij gewoon heel erg wendbaar. En kan hij heel snel uitslaan, zou ik maar zeggen, om dus dan die vissen te kunnen pakken. Ja. Klikkende camera's om uh, de dieren in hun uh, tussen aanhalingstekens natuurlijke omgeving te fotograferen, Remy. Ja, nou ja dat, uh, dat probeer je dan. Maar, uh, je hebt er weer een, zo... uh, een mooi kunstwerk van gemaakt. Dankjewel. Hoe, ja, hoe verzin je het, zou ik bijna zeggen, maar dat is waarschijnlijk een belening. Het wordt het verzinnen, daar hangt uh, nederge, nodige, nodige negatief over nee, maar... Je begint met het uitzoeken uh, wat je weet. Wat, wat is er bekend? En dan kom je er eigenlijk achter dat wat je kent van deze skeletten... gewoon echt uh, ja, verbazend weinig is eigenlijk. De hele lichaamsbouw en de hele manier van, van, van de lichaamsstructuur... is heel anders dan dat je dat uh, bij hedendaagse reptielen gaat bekijken. Dan dus je moet je, je hebt ook in... heel weinig vergelijkingsmateriaal ja. uit de moderne tijd. Je moet het echt doen met alle kleine stukjes die hier uit die kalklaag... Uh... Wat skelet betreft, moet je het, moet je het hebben uit, uit alle uh, Fossil records die hier uh, uit vandaan komt. Ja, en dan ga je toch een klein beetje kijken naar uh, spierstelsels van, van varanen en dergelijke. En dan uh, hoe weinig aanknopingspunten je ook hebt, ga je toch proberen te herleiden waar de, waar de aanhechting zitten van de, van de spier. Ik heb hier een opperarmbeentje meegenomen, maar snaf, fietsen op. Kan je, ook zien dat je, je kan hier een aantal dingen aan het afleiden. Je ziet dat het, het, het deel naar het lichaam, het proximale deel, heel dik is en rond. En dat die, naarmate die distaal gaat, dus meer naar de buitenkant, zie je dat het steeds, pl steeds platter wordt. En dat is te herleiden. Dat kan je zeggen, nou, wat is een diersoort waar we dat nu nog vinden? Dat zie je heel sterk behalve. walvissen. Ja. En dan kijk je naar wat er gevonden is van die pootjes. Dus je vindt ze allemaal of helemaal in het glit, of niet. Dus dat dat ze zegt duffen, mij, duffen, vinden. Duffen. Dus vandaar dat jij denkt, uh, daar moet een vin een over hebben. Daar moet een vin gezeten hebben, met, ja. met heel veel windweefsel. Die nodig, uh, de nodige kracht eraan geeft. De, dus geen teentjes, maar inderdaad, een, een platte vin waar dan nog wel vingerbord. Uh, een beetje schilpachtig, ja, een beetje, ja. beetje die oplossing een klein beetje. Het is uiteindelijk een, een, een kwestie van ja, puzzelen uit hm. puzzelen uit het heden, puzzelen uit het verleden, wat hier uit die kalk komt. En voor een, een laatste kleine deel ook wat aannames. Ja, nou ja, de, dingen, zoals, dingen zoals kleur. dat uh, de, ja. de Vooral zo oud, ja, nog, weet je dat niet. Dat, Dan probeer je hem een klein beetje in het dierenrijk in te passen. Ja. Het zou zomaar gekund hebben, Dennis. Wat was het, 200 miljoen jaar terug? Uh, 240, hè. Dus het is al uh, ja. even een poosje geleden, inderdaad. Ja, 40 miljoen meer of minder. Nee, gewoon. daarom, hè? in de geologische tijd... Uh, hè? Mijn collega's zijn daar ook al uh, aan het hakken. Want als ze helemaal toch in de groeven zijn, dan weet je nooit wat je tegenkomt. Nee, maar, maar even voor de duidelijkheid, hij heet uh, Notosaurier. Maar ja, de, heet de, hij, bij ja. Saurier denk je meteen aan Dinosaurier. Maar daar hebben ze ja. helemaal niets mee te maken. Hè? Ja. Er komt daar ineens uh, een hoop naar beneden. Remy uh, uh, kan niet, nog net uh, gelukkig de, de, de modellen uh, Ja, Het blijft toch altijd link als je zo dicht bij de, bij de wand staat? Hè? We hebben wel helmen op, maar... Dat helpt ook niet euh, tegen alles. Nou, als je hele mee komt, niet meer. Nee. Nee. Nee. Maar Dennis, wat al zei, de, de, de Sauriers, dan denk je dinosauriërs. Maar het is een compleet andere diergroep, Dat is een compleet andere diergroep. Hè? Dat is een compleet andere diergroep. Uh, uiteindelijk zijn natuurlijk alle, alle, alle in zee en op het land levende uh, sauriërs allemaal ontstaan. Uit de reptielen die eigenlijk uh, ja, uh, in het perm zijn ontstaan. Een uh, aantal van die groepen die bleven op het land rondstappen. En een aantal van andere groepen die gingen uiteindelijk... ...de zee in, omdat daar gewoon ook heel veel voeding, stoffen en zo te halen waren. Daar konden ze mooi vissen, et cetera. Dus vandaar dat je eigenlijk gewoon een, een, een heleboel afsplitsingen hebt... ...van al die groepen die er op een gegeven moment in het begin van het trias... ...aan het eind van het perm daar nog rondliepen. En ja, op die manier zijn eigenlijk deze beesten langzamerhand ontstaan. Jullie kunnen ook niet in de groeven lopen zonder even erop te kloppen, hè? Nee, altijd even, even zoeken. Ja, dus, maar, je moet nog even wat Je zoekt kleine details. Visschubben zijn vaak een eerste indicatie van de Zitmeren. Oh, maar, in je pakt er nou een steen bij. Dat is uh, wat je Komt noemt daar, he? een hele kleine indicatie. Ja. ja, maar daar begint het wel mee. Millimeterwerk, ja. dat is een schubje. Dat zijn schubjes. Je ziet net twee hele kleine zwarte puntjes in de grijze kalksteen. Ja, maar goed. Dan ga je verder. Dan, dan, je ben, dan ben je wel warm. Dan ben je wel warm, ja. Eén die je nou apart ligt, die gaat mee naar huis om dan nou, nee. stukje gaat, voor stukje die gaat, die uit te pluizen. om verder te kijken, ja. Nee, meestal als er meer erin zit, zoals hier, zie je er al drie, vier, dan ga je hem vaak thuis uh, prepareren met een uh, pneumatisch beteltje. En uh, te kijken of er meer in zit. En dat is de methode waarop ook de skeletten tevoorschijn komen. Dan kan het zomaar gebeuren dat je ineens uh, voor een verrassing komt te staan? Uh, uh? Ja. Of een uh, gedeelde skelet, of uh, één wervel, één bot, of uh, meerdere zaken. Of een totaal skelet wat er uh, af en toe gevonden wordt. En eventueel een nieuwe soort. Ja. Okay. Vrijdag 6 april wordt in het museum Twentse Welle in Enschede... de tentoonstelling Zeemonsters in Twente geopend. Over die notosaurus. Dus meer informatie op onze site. En wie nog meer over dit uh, zeereptiel wil weten, morgen uitgebreid in de Volkskrant. Met ook een mooie foto's van de kunstnotosaurus. Susanne Grützmann speelde de Caprice in midden in As groot van de Duitse componiste Clara Josephine Wieck Schumann. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Op soorten zoals fietes, zwartkop en gierzwaluw moeten we nog even wachten. Maar ook zonder hen wordt ons land al overspoeld door overwinteraars uit Afrika en Zuid-Europa. Grutto's, scholexters, kraanvogels, kivieten en ook de Tjiftjaf. Hij is er weer. Meer eerstelingen op onze venolijn 0356711338. U hoort een samenvatting van de vele meldingen van deze week. Met Anita de Klerk uit Terneuzen. Het programma Vroege Vogels draait nog. En jawel hoor, ik hoor de eerste tjiftjaf bij ons op het balkon. Sta ik lekker in het zonnetje naar de Chaf te luisteren. Vier dagen vroeger dan de eerste waarneming die ik vorige jaren gedaan heb. Marianne Stapel uit Breda Ik zit in mijn moestuintje aan de afv reis En daar zit voor mij de eerste hakkerde Aurelia. En die zit hier al een kwartier bij mij op tafel te genieten van de zon. Net kwam er een tweede gehakker Aurelia en dansten ze samen in de lucht. Mathilde Dormans uit Weert. Uh, de tapuit die vorig jaar al in de tuin was, die heeft nu een uh, partner meegebracht. Dus ik heb nu uh, twee tapuiten in de tuin. Met uh, Jan Geerts was uh, uit Amerika. Vandaag zie ik mijn eerste citroenvlinder voorbij komen. Jannie Hoogendorren. Tessel, Den Burg. Tegen een zonnige wand van Hotel De Lindeboom vanmorgen... zag ik mijn eerste distelvlinder. Hij heeft zich een hele tijd zitten opwarmen. Een mooie lentebode, toch? Hallo, dit is Henny Radstaak. Prachtige, zonnige dag. En toen wij net met een paar collega's op het kleine stukje park... wat hier nog op het Mediapark aanwezig is, zaten te lunchen. Tussen de middag hoorden wij, Daniel Gulpers en ik, de eerste Jif Zonhakkenis uit Gouda. Tijdens onze zondagmorgenwandeling genoten we van de warme zon op het heenpad. We zagen er klein hoefblad, groot hoefblad, speenkruid, dotters, sneeuwklokjes en zelfs ook al lenteklokjes. Heel fijn. Marjoleen Broekhoven, de dieren. Tot mijn grote verrassing zag ik in mijn ronde door de tuin dat de eerste bosanemoon gaat bloeien. En er al een heleboel knoppen zijn. Met Marijke Okwee uit Amsterdam Watergrasmeer. Vandaag stond ik in mijn schuur bijna op een paar padden. Het mannetje hield het vrouwtje stevig vast. Ze zijn natuurlijk op weg naar het kleine vijvertje van de buurman. De eerste teek van 2012, is die al gemeld? Nou, zo niet. Ik heb hem. Of liever gezegd, Mo, mijn hond. Ik heb net de eerste teek bij hem er weg gehaald. Dan is het lente. Dag, Joost Huizing. Het Duin dan. In de gemeente Baren in de Hoofdstraat zit dit aan te kijken tegen een mooi wit huisje met allemaal dakpannen. En op en in en onder die dakpannen zitten allemaal huismussen. Die heen en weer vliegen uh, van een dikke conifeer naar de dakpannen. Met zijn snaveltjes vol met gedroogd gras en andere dingen. Dus daar worden druk nestjes gebouwd. Erg gezellig. Blijft u vooral bellen met onze Venolijn. Ons antwoordapparaat Slaap nooit 035 671 338. Dinsdag gaan we in vervolgens televisie van start met een groot project op het gebied van dierenhandel en natuurlijk met name dierenwelzijn. En daarvoor heeft Menno de microfoon me meegenomen. Doet hij. Ja. De... Ja? Actie, actie, actie. Hallo, Marktplaats. Hoort u ons? Ja, want we gaan echt... ...actie voeren. Uh, komende dinsdag gaan we echt los. Dus uh, heel veel meer dan dit uh, tipje van de sluier ga ik nog niet oplichten. Ja, en als ik marktplaats was... Met de... Sorry, dat hoeft nu even niet. Als ik marktplaats was, dan zou ik me niet zo lekker voelen. Want Vroege Vogels komt eraan. Kijk dinsdag. En doe mee als Dierenwelzijn u aan het hart gaat. Vroege Vogels TV, dus overmorgen om tien voor half acht op Nederland 2. Zet het even in de agenda. En doe, hem nog eens even, doe nog eens wat leuks met ja, de Actie, actie. Vroege vogels <lacht> en marktplaats. Dinsdagavond Nederland 2. Actie, harde actie.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 Radio 1, het NOS-journaal. In Kelpen-Oler in Limburg is op een kalkoenbedrijf... het vogelgriepvirus vastgesteld. Alle 42.000 kalkoenen worden komende dag geruimd... door de Voedsel- en Warenautoriteit. Er geldt sinds middernacht in een zone van 3 kilometer rond het bedrijf... een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en pluimveemest. Op de kermis van Hoorn is een jongen van 17 doodgestoken. De politie heeft een 15-jarige verdachte uit zwaag opgepakt... Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend. In Wit-Rusland is ook de tweede man terechtgesteld... die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanstoot op de metro in Minsk. Bij die bomaanslag kwamen vorig jaar 15 mensen om het leven. Gisteren werd bekend dat de eerste van de twee ter dood veroordeelden was geëxecuteerd. De twee 26-jarige mannen zijn veroordeeld voor de bomaanslag... maar internationaal werd gesproken van een schijnproces. In New York is een poging mislukt om weer een Occupy-kamp op te zetten... in het Zuccotti Park, maar de politie heeft dit voorkomen. Het park was een half jaar geleden het startpunt van de wereldwijde golf van Occupy-protesten. In november werd het tentenkamp in het New Yorkse park ontruimd. Dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en regenachtig. Op dit moment ligt de temperatuur tussen 7 en 9 graden... en er staat een overwegend matige wind uit het zuiden tot westen. In de ochtend valt het nog het regen. Later wordt het vanuit het zuidwesten langzaam droger. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met alleen tijdelijk wat zon... Helemaal droog blijft het niet, want verspreid over het land ontstaan een paar buien. De wind draait naar het westen en wordt matig tot vrij krachtig. De temperatuur stijgt aan de kust naar een graad of 9. En in het zuidoosten kan het 11 hooguit 12 graden worden. Vanavond is het bewolkt met plaatselijk nog een bui. Rond middernacht blijft het droog en klaart het langzaam op. In het binnenland daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. Het weer voor morgen ziet er een stuk beter uit. Er is dan veel ruimte voor de zon. Het blijft de hele dag droog en het wordt op veel plaatsen 10 of 11 graden. De dagen daarna wordt het langzaam iets warmer. met zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Het is even over half negen. Het rad der columnisten ratelt. om ons de blijde boodschap te verkondigen. Wie is vandaag de Vroege Vogels columnist? Wouter Klootwijk. Onvermoeibaar reist Wouter Klootwijk stad, land en wereldzeeën af op zoek naar de ware en klare verhalen over de herkomst van ons voedsel... en hoe we het bereiden. De meest simpele vragen over wat we in onze mond stoppen... leveren bij Klootwijk kostelijke en prachtige programma's op. Zijn laatste serie had hij net afgerond en had hij dus even tijd voor ons. Hier is de column van Wouter Klootwijk. Een gehaktbal of een bokje. Een mens wil graag een goed mens zijn om in de hemel te komen of omdat het gezelliger is, goed zijn. Soms word je als goed mens, die je dacht dat je was... voor een slecht mens uitgemaakt. Door iemand die over goed en fout bijzondere opvattingen heeft... en die verkondigt. Dat is dan schrikken. Een gehakbal eten is fout, omdat het vlees is. En slechte mensen zijn het die vlees eten. Dat is zelfs bijna wetenschappelijk bewezen in Nijmegen en Tilburg. Bijna, maar net niet. Er worden nieuwerwetse gehaktballenwedstrijden gehouden. Wie het meeste brood of de meeste rijstpap door een gehaktbal weet te kneden... zonder dat de ballen eronder lijden. Zonder dat ze minder lekker zijn of vies zelfs. Ik weet dat dat kan. Ik heb zelfs gehaktballen gemaakt waar helemaal geen vlees in zat... maar alleen oud brood en gesnipperde ui. De visite aan tafel vond ze heerlijk. Vooral ook omdat ik er niet bij zei dat het ballen waren van oud brood. Ik ben een goed mens, met ballen van oud brood te braden voor mijn gasten. Een goed mens naar de opvattingen van vegetarische hoogleraar zielkunde in Nijmegen en Tilburg. Maar u, die nog altijd iets van echt vlees blieft bij het warme eten... voor u is er ook redding mogelijk. U bent een goed mens als u een geit eet of een gans. Dat van die gans, dat wist u al. De regering weet niet hoe van de ganzen af te komen... die vliegtuigen in de weg vliegen en die boeren hun gewassen opvreten en hun gras. De regering wil het Nederlandse volk leren dat een gans goed te eten is... en laat daartoe smakelijke recepten schrijven. Maar die geit? Het is weer zover. Het voorjaar naakt. Dan is er weer dat stille verdriet van de geitenhouder. De geiten werpen jongen en de helft van de geitenlammeren is mannetje... Geiten hou je voor de melk. Maar voor melk heb je geitenmeiden nodig. Aan bokjes heb je niks. Nee, sterker, ze zijn een kostenpost. Het is zelfs zo erg dat een melkgeitenhouder voor elk bokje dat hij kwijt wil... geen geld krijgt, maar er geld op toe moet leggen... om het te laten ophalen door een bokjeshandelaar. De bokjes gaan op lang transport. Helemaal naar Barcelona of nog verder weg waar ze gebraden worden. Tot verdriet van geitenhouders. Ze zien liever dat de beestjes dicht bij huis in de pan gaan. Dus wees een goed mens. Eet een bokje. Dan hoeft het niet naar Barcelona. dos hermanitas was dit, van de Spaanse communist Francisco Tarega? Wie wordt de baas van de Wadden? Wie krijgt de macht als er knopen moeten worden doorgehakt? De Waddenvereniging heeft een verkiezing uitgeschreven voor de ware Waddenkapitein. Want op dit moment hebben veel te veel instanties iets over het gebied te zeggen. Vindt directeur Arjen Berghuizen van de Waddenvereniging. Ja, je hebt gemeentes en provincies, je hebt Rijksoverheid, je hebt uh, uh, nog natuurbeheerders. Je hebt uh, in totaal iets van uh, 28 uh, instanties die zich bezighouden. En verder heb je nog uh, echt, we hebben geteld ongeveer zo'n 300 mensen die zich uh, echt dagelijks mee bezighouden. En toch merk je dat er gewoon bijna niets echt gebeurt. Uh, dat er heel weinig van de alle mooie plannen wordt uitgevoerd. Nou, dat, uh, dat lijkt mij een probleem. Noem eens een voorbeeld van een van die, van die mooie plannen waar helemaal niks van terecht komt. Uh, wat nu speelt is dat uh, de ganalenvissers uh, zelf uh, naar de overheid stappen van uh, ga eens handhaven. Je hebt uh, verschillende motorvermogen voor boten. En uh, uh, de grotere boten met grote motorvermogen die kunnen echt een heleboel in één keer leegvissen. En degenen die uh, zich netjes aan de regel houden, de, dus uh, de, de, de kleine motorvermogen hebben, die zien gewoon uh, die grote jongens alles voor hun neus voorbij uh, vissen. En dus die vragen zelf ook om handhaving. En dat gebeurt dus uh, bijna niet. En dan hadden we vorig jaar nog dat geval met die powerboat races hè, bij Den Helder. Ja, dat was ook. Uh, met verbazing heb ik gezien hoe dat ging. Uh, ze wilden een powerboat race organiseren. Een wereldkampioenschap van die speedboat races midden op de Waddenzee. En uh, nou, wij vonden dat onbegrijpelijk. En iedereen die ik sprak, alle bestuurders vonden dat ook onbegrijpelijk. Maar iedereen zei: ja wij kunnen alleen maar naar de vergunning kijken. En de provincie zei: ik kan alleen maar naar de en B-wetvergunning kijken en de, de uh, ministerie zei van... ik kijk alleen naar Flora-Fauna-wet. En, en niemand vroeg zich af van... past het nou eigenlijk voor het hele gebied? Past het nou bij het imago van de Waddenzee? En uh, nou, daaruit blijkt dat, dat ja, je hebt niet echt iemand die verantwoordelijk is voor dit gebied... en zich daar ook verantwoordelijk voor voelt. Het is eigenlijk een beetje een, een soort ludieke verkiezing, hè? Het is een beetje een ludieke verkiezing en uh, blijkt ook dat mensen vinden het wel heel erg leuk vinden om te doen. En je kunt ook aangeven waarom je op iemand kiest. En dan zien we een prachtige lijst van allerlei complimenten die worden gegeven. Eens even kijken wat we doen. Ja, wacht even, we kunnen, we kunnen stemmen op het op Nijpels bijvoorbeeld, zie ik staan. Harmpost, Post, dat is de, de, ja. de Groninger Havenbaas. Ik weet niet of, je die nou, of dat nou een aanbeveling uh, moet zijn. Henk Bleker. Jan Rotgans, de, ja. de visser, voormalige visser, die uh, ja. mensen laat kennismaken met een mooie natuur op het wat. En uh, we hebben Albert de Hoop, burgemeester van Ameland. Het uh, is dus een hele leuke manier om te zien wat, uh, wat mensen uh, vinden wat een belangrijk persoon is voor het gebied. en uh, Iedereen heeft zijn eigen reden voor. De een zegt van ja, die zie je dagelijks in, in de, met, uh, met, uh, met de voeten in de modder staan. En de ander zegt van ja, die zet zich al jaren in voor de natuur. En ik denk ook dat het goed is dat we uit verschillende kanten gaan, uh, gaan, uh, gaan bekijken van uh, ja, uh, wie, heeft, uh, wie zou nou echt wat te zeggen moeten hebben over, uh, over de Waddenzee. Ik mis eigenlijk één naam. Dat is, uh, <laughs> Arjan Berkhuizen, de directeur van de Waddenvereniging. Wat ik leuk vind, is om echt ervoor te zorgen dat we gezamenlijk deze discussie aangaan. Nee, maar willen jullie dan en, ook uh, niet meedoen als partij? Jullie zijn de Waddenvereniging. Als er iemand moet gaan over uh, uh, de, de Wadden, dan zijn jullie er toch wel? Nou, wij gaan, uh, wij gaan een debat organiseren. De, de, de winnaars van deze verkiezing, dat uh, vragen wij dan om ambassadeur te worden voor uh, dit onderwerp om dit te agenderen. En dan gaan we met die mensen een debat organiseren wat vervolgens moet gebeuren. En dat kunnen wij natuurlijk weer gaan oppakken. Is het reëel te organiseren, een soort waddenkapitein? Een, een alles gezag over het hele waddengebied? Ik denk dat het mogelijk is dat je uiteindelijk een, een, een, een echt een officiële persoon hebt. Je hebt in bijvoorbeeld de Great Barrier Reef, wat ook een werelderfgoed is, met dan bij Australië, heb je ook een, een, een officiële baas die over het hele gebied gaat. En dat hebben ze op een bepaalde manier geregeld. Het nou, zal bij ons net weer even anders zijn. Maar het lijkt me wel goed om naar dat soort voorbeelden... ook in het buitenland te gaan kijken. En rat straks sprak met de directeur van de Waddenvereniging... Arjan Berkhuizen. U kunt het sollicitatieformulier nu downloaden van de website. Nee, dat is niet waar hoor. U kunt gewoon uw stem uitbrengen. Wie moeten de baas worden van de Wadden? Kijk op vroegevogels.vara.nl hoe u uw stem kunt uitbrengen. U hoorde, behalve de roodborst op onze buitenmicrofoon, uh, lang lang. Hij speelde Wichtige Begebenheid. Important event, belangrijke gebeurtenis van Robert Schumann. Welkom in tuinreservaten.nl. Het is gelukt. Na precies een jaar doen meer dan... 5.000 tuinbezitters mee met het project tuinreservaten. Daarmee helpen wij maar vooral u de stedelijke omgeving... natuurlijker en diervriendelijker te maken. We gaan uiteraard met een cadeaupakket naar de Mijlpaaltuin. Die ligt in het Noord-Brabantse Oefeld En is van Johnny en Kitty van Dijk en hun zonen Tim, Kevin en Paul. Er is maar één Nederlandse bioloog echt gespecialiseerd in stadsgroen. En dat is Robert Snep van Instituut Alterra van de Universiteit Wageningen. Joost Huizing neemt hem mee naar het vijfduizendste tuinreservaat. Dat niet het kleinste is, want het meet heel symbolisch zo'n vijfduizend vierkante meter. Ja, je ziet het eigenlijk ook als je om je heen kijkt wat er aanwezig is. Dat eigenlijk een heleboel factoren voor die, voor die dieren al aanwezig zijn. Hè? Ze hebben plaatsen om weg te kruipen, voedsel. Een heerlijke tuin, hè? Ja, een maatje groter dan het gemiddelde stadstuin. U maakt mij heel jaloers. Ja, ja, sorry. <laughs> Ik gun het iedereen. Wie heeft eigenlijk bedacht dat het een tuinreservaat moest worden? Tim heeft ons ook verhaald om uh, ons op te geven. Tim, dat is de oudste zoon? Dat is de oudste zoon, ja. Dankjewel dan. Volgens mij moet jij het uh, bordje van tuinreservaten, zou ik dat even erbij pakken. Dat moet jij dan maar ergens gaan, uh, gaan ophangen. Waar zou dat kunnen? Aan de voorkant uh, van het. Ben jij de tuinman in huis? Ja. Dus hij moet ook al het werk doen... Bijna 5000 meter uh, veel gras maaien. Ja, hij is voornamelijk degene die kijkt naar de vogeltjes. Hij heeft een hut en dan heeft hij een vogelboek. Ja. En dan uh, kan hij de vogeltjes bespieden. Het is een tuin waar genoeg groen is. Bomen. Wat zou je nog meer kunnen doen? Als het mijn tuin zou zijn. Ja. Oké, okay, het is jouw tuin ik, even. Ik, nou ja, ik heb een klein stadstuintje, maar dan is het interessant om in ieder geval een plaats aan te bieden waar iets met water is. Dat is interessant voor kikkers, padden, salamanders, maar ook voor libellen. Maar ook voor vogels. Die vogels willen daar ook drinken of zich in badderen. Dus dat is iets wat ik nog niet heb gezien in de tuin. Het ligt in de planning, maar dat, ja, dat hebben we nog niet. Ja, en verder, en dat is voor mij even lastig te beoordelen... is het misschien goed om te kijken... we hebben net de winter achter de rug. Een behoorlijk strenge winter ook op bepaalde momenten. Zijn er nu plaatsen die op een of andere manier vorstvrij blijven? Zodat allerlei diertjes daar onderweg kunnen kruipen. Dus je zou kunnen denken aan een aantal bouwstels in de tuin of rondom het huis. Je ziet dat dieren op zoek zijn naar een plaatsje. Dat kan ook een ekel zijn, dat kan een kikker zijn of een overwenderende vlinder. Dat zou ook nog iets zijn waar je op die manier in de tuin zou kunnen kijken... Van, is daar nog iets te, ja, voor te doen als het er nog niet aanwezig is. Wij zeggen steeds dat de stadsnatuur, en het is hier in Oevild eigenlijk meer de dorpsnatuur steeds belangrijker wordt. Als je bedenkt eigenlijk dat, dat in Nederland zo'n zo 70% van de mensen in die stad woont... en wij vroeger heel veel eigenlijk naar buiten gingen, de, de stad uit... allerlei dingen buiten die stad gingen doen... dus in aanraking kwamen met natuur... dan is dat eigenlijk nu grotendeels weg. en We hebben allerlei redenen om dat uh, uh, niet te doen. We hebben computers, internet... En... Die mensen in contact brengen met de natuur. Dat is, uh, denk ik, heel een belangrijke opgave voor de stadsnatuur. En iets anders is uh, in Nederland, omdat er zoveel stad is, houdt in dat er veel soorten die deels ook in die stad zitten, ook van die stad afhankelijk zijn. En als wij die stad niet ecologisch gezien niet interessant hebben en houden, dan gaat het ook met die soorten slecht. Dat kan zelfs met een gewone merel. Juist ja, een merel misschien. Ja, ja, Zo'n 50% van de merels. ...zit in het stedelijk gebied. De ecologische kwaliteit van die, van die stadsnatuur uh, is, dus, is dus belangrijk... ...in het voorbestaan van, zoals ze het in het Engeland zeggen, ...keep the common birds common. Hè? Dus, dus zorgen ervoor dat de algemene soorten dat die ook algemeen blijven. We gaan even nog rondlopen door ja? de tuin, want dat is veel leuk. En je kan hier een stukje lopen. Heb jij ook wat met de tuin? Ja. Dit is een jongere zoon, hoe heet hij? Kevin. Wat doe jij in de tuin? Klimmen in bomen en een beetje kijken naar vogels. Wat voor vogels herken jij al? Merels en de mussen en de duiven en nog een paar andere. Waar zou die, die vijver kunnen komen? Nou, we dachten eerst hier, uh, dit is een grote trampoline. Ik denk als de jongens uitgesprongen zijn, dan uh, maken we hier <laughs> een uh, vijver. Het is toch wel uitgegraven. Ja, die, die trampoline kan wel weg, zegt je moeder. Kan eigenlijk wel, half. Ja, ja. Je, je hebt het wel gezien met de trampoline. Eigenlijk wel. Ja, okay. Komt daar de vijver? Dat is toch een mooie grote trampoline? Uh, drie meter doorsnee, dat wordt een aardig vijvertje. Is ja, dat groot genoeg? Ook omdat die uh, denk ik, redelijk in de zon ligt. Dus dat is het belangrijke, dat er zonlicht bij die vijver komt. Dan warmt dat water wat meer op. Dan kunnen de dus soorten die zich daarin ontwikkelen, wat, zich wat sneller ontwikkelen. Hoe groter de waterpartij, hoe meer die zichzelf in stand kan houden. Dus als je dat geldt ook voor een gemiddelde tuin. Als je een heel klein wa waterpartijtje hebt... Van, van, uh, 1, 2, vierkante meter. Vaker komen er algen te bloeien of gebeuren er ja. meer dingen. Als het groter wordt, dan krijg je meer uit zichzelf een balans. Een biologisch evenwicht. Dus als hij wat groter wordt en mag zijn eigen gang gaan... dan binnen twee, drie jaar heb je, dat, heb je die balans. We lopen eventjes bij de trampoline weg, want uh, die wordt toch nog even gebruikt. Ja. Een vijver, zo groot mogelijk, maar een kleintje. Dat kan je je hier niet voorstellen. Stel, je hebt een tuin van... Uh, 10 bij 10 meter? Nou, die van mij is de helft. Die is, uh, die is 6 bij 10 of zo maximaal. Er zit ook een schuurtje in. Alleen al een schaal waar water in is, zodat de vogels eruit kunnen drinken, dat is heel weinig water, hè. dat kan 30 centimeter doorsneden zijn, is al een verrijking voor die ja. natuur. Nou, als onderzoeker probeer ik daar dan een beetje misschien uh, in een plaatje te passen. Wat hebben die soorten nodig? Die hebben een plek nodig om zich voort te planten. Een plek om voedsel te zoeken. Een plek om te rusten. Een plek om te overwinteren. En... En die moeten ook de mogelijkheid krijgen om van het ene naar het andere gebied te gaan. En eigenlijk is de opgave die daar ligt bij die, die tuinreservaat of bij die stadsnatuur... is ervoor te zorgen dat al die dingen eigenlijk aanwezig zijn. En dat hoeft niet in één tuin te zijn. Dus je kan als je iets bijzonders wil doen, dan kan je denken van nou... wat mist er nou voor, voor een bepaalde vogel of een bepaalde vlinder? In mijn tuin en die van de omliggende tuinen komen net dat nestkastje tekort... en zijn al die andere ja. dingen wel aanwezig, komen net die vijver tekort... Als al die dingen compleet zijn, dan wordt de kans veel groter dat die natuur komt. Maar dat betekent dat je het misschien wel gewoon samen met je buur kan doen. Misschien hoeven jullie helemaal geen vijver te maken. Ik zou het wel doen, hoor. Ja. maar misschien hoeft het niet als, als de buurman er een heeft. Ja, ja want we wel doen, wat we in de zomer doen, is een, als er geen water meer ligt op het platte dak, een tel met water op het balkon neerzetten ja. voor de vogels. Ja. Dus, maar ja, dat dus, haalt, haalt het natuurlijk niet bij een vijver. Maar... Behalve die hond in de verte, is het vooral genietend van die mussen, hè? Ja, ja. Er zijn genoeg mensen in Nederland die dit niet dagelijks mee horen. Lekker hè? Ja, dat is heerlijk. Ik zit wel vanmiddag zo gewoon alleen maar te luisteren. Ja, ja. is heerlijk. Ik zie ook een vogelhuisje daar, dus daar heb wel voor gezorgd. We hebben heel veel vogelhuisjes. We hebben een jaar of drie geleden vonden we dat we wat moesten doen aan de vogelwoningsnoten. We hebben negen huisjes opgehangen. Een hele wijk. Ja, en uh, Tim die met zijn verjaardag, dat is in begin februarijarig. En die heeft voor zijn verjaardagsfeestje uh, vogelhuisjes laten timmeren door de kinderen. Ze dus hadden we op maat gemaakt, alle houten stukjes, zeg maar. Ze ja. dus hebben de kinderen vogelhuisjes getimmerd en geschilderd. En een groot succes. We gaan het bordje ophangen, hè? Tim had al gezegd waar het moest komen. Ja. Lopen we die kant op? Hebben jullie ook een uh, plaats voor vleermuizen? Ik... Ja, we hebben uh, niet bewust. Inderdaad, er nee. zitten wel heel veel vleermuizen nou, hier. Okay. Maar waar die dan overnachten? Nee. Uh, Alleen in de over... zomer waarschijnlijk, hè? Ja, in de zomer, ja. ja. En oude bomen, maar daar staan hier nog niet heel veel bomen met echt holtes. Wel veel bomen, maar niet heel oud. Nou ja, daarachter staan ja, een paar bomen nou. die uh, eigenlijk uh, het begeven hebben. En die ja. hebben we laten staan, want die ja. begroeid zijn met klimop. Er zitten ook heel veel merels in en daar zitten ook wel holtes in. Maar nou, ik weet niet ja. of daar de vleermuizen nee. zitten. En het kan zijn dat ze zich ook natuurlijk ergens vanuit de buurt hier iedere Precies. avond weer langskomen ja. om hier te fourageren. Hè? Want het is natuurlijk wel, met ook al die fruitbomen, uh, is het wel een plek die ook uh, nachtinsecten aantrekt. En ja, zie hier ook altijd van de muggen. Maar ja. nou, die walnoot staat er niet voor niks. Hè? Die zou die muggen... Ja, niet, zou uh, dat nou. zeggen ze, ja. werkt het ja. echt? Een walnoot? Ik dat nee. heb ik zo niet... Uh, ik ken dat inderdaad wel, dat mensen hem aanplanten tegen de muggen. Help jij ons mee het bordje ophangen? Ja. Heb je ergens een hamer of zo? Uh... Wij, uh... nee? Johnny, heb je dat groene ijzer ja. Hier aan dit hek? Ja. Of aan de boom? Hier aan het, uh, aan het hek, uh, maar dat hij zichtbaar ja. is van de weg. Maak ja, wel vast. Het. Goed stevig, hè? Ik doe vertrouwen er maar omheen. Hij hangt. Ja, mooi hè? Super. Het voogtje maakt geluid ook. Weet je wat voor vogeltje dit is wat erop staat? Mm. Ik dacht een winterkoninkje. Dat hele eigenwijze staartje zo omhoog. Ja. Hij is heel klein, maar heel eigenwijs. Daarom is het vast ook een koning. <laughs> en zo klinkt hij. Geen republikein. Koning van een vogel. <laughs> ja. Doe mee en uh, versier uw tuinreservaat met zo'n prachtig houten logo-bordje. Kijk op tuinreservaten.nl. Aan zijn snelle, lang, lang kon het in 28 seconden Catch Me If You Can, Hasheman van Robert Schuman. Ja, vanochtend in het Nationaal e horen we het op de radio. Vogelgriep in het Limburgse Kelpen voor 42.000 kalkoenen. Is het een zwarte zondag? Omdat het midden in de vogeltrektijd valt, zullen overvliegende vogels zoals ganzen wellicht de schuld krijgen. Ja, en is dat nou terecht? Dat vragen we aan Kees de Pater van Vogelbescherming. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Ja, krijgen de trekvogels weer de schuld? Nou ja, dat weten we natuurlijk nog niet. Dat is even afwachten. Uh, maar dat is zeker niet uitgesloten. Vaak wordt, uh, wordt er al heel snel de beschuldigende vinger naar trekvogels uh, gewezen, zonder dat dat dan al echt bewezen is. Maar ja, trekvogels kunnen nog wel eens iets meenemen, toch? Daar zullen ze dan op doelen. Absoluut. Je kunt ook niet uitsluiten dat uh, het overgebracht wordt uh, door trekvogels. Maar het kan ook heel goed uh, overgebracht worden door al het gesleept met, uh, met pluimvee. Uh, dus je moet dat eerst heel goed uitzoeken. En uh, zeker als het door het gesleept met pluimvee komt, dan kan je maatregelen nemen. Bij trekvogels is dat natuurlijk een heel stuk moeilijker. Ja. Maar kan het wel? Is er iets wat je kan doen tegen die verspreiding van het virus door wilde vogels? Nou ja, niet aan de kant van de wilde vogels, ja, want daar, daar, daar kan je natuurlijk weinig aan doen. Nee. Die vogels vliegen rond en het is te hopen dat ze zelf resistent op een gegeven moment tegen het virus zijn of worden. Eh, het enige wat je kan doen is door heel goed te monitoren, kijken van waar zit het virus en proberen op dat moment de maatregelen te nemen rondom de pluimvee-industrie eh, door het goed af te sluiten en te isoleren. Maar ja, dat betekent eigenlijk dus gewoon... we, we moeten leven met vogelgriep, en we moeten er goed op letten... en, en maatregelen nemen zoals nu dus. En dan moeten er kalkoenen geruimd worden... en dan moet er weer een, een vervoersverbod komen... Maar ja, kijk, die, dat, dat, dat, dat soort dingen, dat, uh, ja, dat klopt. Maar je zal het gewoon vooral heel goed kunnen moeten monitoren. En uh, ja, aan de kant van de wilde vogels zullen wil we er inderdaad mee moeten leven. Maar als we heel goed in de gaten houden van waar het zit, kan je natuurlijk wel een aantal maatregelen nemen. En dat hoeft niet meteen te betekenen altijd ruimen. Maar vooral ook uh, proberen te voorkomen. Um. En hoe gevaarlijk is het voor de wilde vogels? Eh... Uh, nou ja, dat is verschillend. Er zijn wel gevallen bekend van bijvoorbeeld vlanen die er aan dood zijn gegaan. Dus het, is, het kan voor wilde vogels natuurlijk ook gevaarlijk zijn, ja. ja. En jij zegt dat het kan ook komen door gesleept met, met vogels. Um, zijn daar al niet hele strenge eisen aan? Jawel, er zijn natuurlijk wel strenge eisen aan, maar nog steeds gebeurt, gebeurt, wordt er van alles natuurlijk heen en weer gebracht eh, aan, aan pluimvee. En de dichtheid van pluimvee is natuurlijk ook heel groot. Dus je moet, eh, als je wil weten waar het vandaan komt, moet je beide wegen goed onderzoeken. Ja, goed. Ja, we, we leven hier met heel veel mensen en heel veel vogels en dieren op elkaar, hè? Dat is het ook een beetje, toch? Nee, absoluut. Dat is wat ik aangeef. Van, ja, die zitten natuurlijk, eh, er, er is enorm enorme hoeveelheid buimvee in Nederland en in Noordwest-Europa. En er wordt inderdaad veel heen en weer gevoerd. Eh, dus de risico's zijn daar duidelijk aanwezig, ja. ja. Goed, Kees de Pater van Vogelbescherming. Hartelijk bedankt. Heel dank, Graag gedaan. Dag. Dag. In Beeklijn was dit van Frédéric Chopin. Uitgevoerd door pianist Vladimir Askenazi. Wij zijn zo terug, onder andere met de lelie. Hoi, mij? Ja, oké. Okay. Hoe oud ben jij? 16. hoeveel heb jij gedronken? Te veel. Drinken, drinken en nog eens drinken. Wat heb je allemaal gehad? Erger nog. Hè?